Achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. achtergrond. Goedenavond, welkom bij de derde aflevering van de achtergrond. Ook vandaag biedt de achtergrond een eigenzinnige kijk op de verschillende waarheden achter de actualiteit, met duiding en analyse en omstreden interviewtechnieken. De achtergrond plaatst het nieuws in een andere context en haalt de essentie uit wat er echt gezegd wordt, van 1979 tot nu. Vandaag in de Achtergrond. Graaf Maurice Lippes blikt terug op de financiële crisis vanuit Centrum de Meeuw in Knokken. We hebben de verzamelde citaten van Nelly Kroes, Europees commissaris voor de mededinging. Het maandelijks kolommetje is een ode aan de televisie. Fedivers komen aan bod in de rubriek Echt Gezegd, live ingelezen door een uitgelezen selectie stemmenacteurs, met vandaag onder meer libellen en Natuur, dat is zonder iets bij. En tot slot is er onze vaste rubriek Radio Scorpio in 1979, met een terecht nostalgische blik op het allereerste levensjaar van... Radio Scorpio en met muziek en radiofragmenten uit de tijd van toen. Maar zometeen is er eerst het nieuwsoverzicht in Schuurnieuws ne possède pas des cartes fidélité. Non, je ne suis pas Happy Day. Quand je me promène en grand bazar, je n'apporte que des sous, que des sous. Je ne supporte pas des cartes magnétiques. Je ne possède pas des cartes de crédit. Moi, je ne suis pas des rent Fnac. Non, je ne possède pas des cartes fidélité. Non, je ne suis pas Happy Days. En quand il me faut, des fruits, des poires et des pommes. Fois, oui quand il me faut de, de crudité Quand je manque des pommes de terre Je fais chez le petit, le petit marchand Moi je ne suis pas des Non, non je ne possède pas des cartes de fidélité. fidélité Non je ne suis pas impudé à... Moi je ne suis pas adher. Non je ne possède pas des cartes de fidélité. Non je ne suis pas Happy Day. Moi je ne suis pas des rnac. Non, je ne possède pas des cartes de fidélité. No, dragen business as usual bij de achtergrond, waar we zelfs in deze bizarre economische tijden beginnen met het scheurnieuws, al waar we een kort overzicht geven van de actualiteit van de voorbije maand. En uh, ja, zoals gewoonlijk zullen we ook uh, deze keer beginnen met het nieuws in eigen land. Meer bepaald het politieke nieuws, want de partij met de langste partijnaam en ook met de meest afschuwelijke partijafkorting, is de voorbije maand heel wat in het nieuws geweest. Vertel op. Ja, de Vlaamse progressieven, of kortweg volper, inderdaad, die uh, worden hoe langer hoe kleiner en als ze kleiner worden, uh, krijgen ze ook veel meer media-aandacht. Ze zakken echt wel verder de dieprik in. Na hun kiezers verliezen nu ook hun leden en zelfs hun mandatarissen. De enige minister is weg en ook de Vlaamse parlementsleden, die lopen in grote getalen weg. En dan schiet er dus grofweg nog één senator over en een aantal lokale mandatarissen. Ja, en zeggen dat die uh, senator dan de voorbije maand nog heel veel is afgevallen. Dus het vet is bij uh, Vlaamse Progressief inderdaad echt wel van de soep. Ja, uh, en hoe zit het dan daarbij bij Bertansje, want die komt nergens in jouw verhaal kijken. Uh, nee, ook die is weg. Dat is inderdaad uh, ons, de enige minister die ze nog hebben, Vlaams minister van cultuur. En hij ziet het opnieuw groot. Hij wil samenwerken met de SPA, dus uh, geen kartel of uh, ook niet opgeslokt worden, maar onder een nieuwe naam dan. Dus een samengaan van een partij met een persoon en dat vraagt inderdaad een nieuwe naam. En de SPA staat natuurlijk te springen om zijn naam te veranderen voor meneer Ancio prima. Uh, ja, het is een beetje een vaste rubriek aan het worden. Uh, Pieter de Krem. Hij kon echt niet ontbreken inderdaad in ons uh, maandelijkse nieuwsoverzicht. Hij was op defensie gezet, uh, tegen zijn zin, omdat hij, dacht de termen, daar geen uh, kwaad kon doen en niet te veel zou opvallen. Maar dat was buiten de Krem zelf gerekend natuurlijk, want hij gaat zoveel mogelijk handjes schudden in het buitenland. Hij geeft de onvoorwaardelijke Belgische steun aan de Amerikanen tegen de zin van de uh, regering in. En hij is dan ook op missie geweest naar New York recentelijk nog. En daar heeft hij heel wat belangrijke mensen gezien, maar ondanks Dankzij het zware programma laten zijn medewerkers s'avonds ook lekker ontspannen. En om niet te veel uit de toon te vallen, drinkt er dan zelf graag ook een pintje mee. Dankzij een babbelzieke Hollandse weten wij nu hoe joviaal onze minister van Defensie is buiten de diensturen om. En nog een detail misschien, uh, Defensie heeft net beslist dat militairen vanaf maart geen alcohol meer mogen drinken in het buitenland. En dat is om wantoestanden te vermijden. Er zijn er dit jaar al 24 teruggestuurd wegens drankmisbruik en dat is al nog niet eens met minister De Krem meegerekend. Goed, goed. Van de ene minister die niet weg te denken is uit dit mediaoverzicht naar de andere, Vincent van Quickenborne of Kwikkie, is ook alweer in het nieuws geweest. Ja, hij heeft zich uh, nog eens laten opmerken. Hij wil Elektrabel een eenmalige bijdrage laten betalen, waar hebben we dat nog gehoord. Dus na de socialisten hebben uh, de liberalen nu ook geprobeerd. Als het hem niet lukt, dan is het weer aan de katholieken en daarna weer aan de socialisten en daarna weer aan de liberalen, enzovoort, enzovoort. Goed, goed. En ze komen bij Anne-Marie Lisain. Vertel op! Ja, wel, de nieuwe generatie politici die doet dus nog niet zo geweldig goed. Gelukkig is er nog de oude generatie, maar die is een beetje aan het uh, degenereren, stilaanrijp voor het rusthuis, want de ene na de andere vertegenwoordiger van het ancien regime valt. De kroon die moet het van zijn dokter wat rustiger aandoen, met zijn dienstbetoon en ook Anne-Marie Lisain, die heeft een hartaanval gekregen. Anne-Marie Lisain dat is de ex-voorzitter van de Senaat nu nog altijd burgemeester van Hoei en ook uh, iemand die de mensen graag helpt. Een beetje spijtig dus dat de procureur-generaal van Luik aan de de nieuwe senaatsvoorzitter, de opheffing van haar politieke onschendbaarheid heeft gevraagd. Want als dat zou gebeuren, dan kan ineens een pak minder mensen geholpen worden, wat een serieuze stijging zou betekenen van de werkloosheid in het Luikse. Ondertussen zit zij dus in een ziekenhuis, inderdaad, in het Finse Helsinki, om te herstellen van haar hartaanval, en alsof dat nog niet erg genoeg is, is er ondertussen ingebroken in haar woning. Het ziet echt niet mee voor mevrouw Lise. Dat is inderdaad bijzonder erg. Uh, over oude koeien gesproken, de twee parels van de Belgische haute finance, die zijn ook alweer in het nieuws geweest, namelijk Etienne Davignon en ja, een van de twee Lippensen. Ja, zij vallen van hun voetstuk, nietwaar. Uh, Davignon werd zowaar weggestemd als kandidaatbestuurder van Fortis, de totale schande. En uh, Maurice Lippens, want daar houdt dan vooral over, die heeft uh, onder druk ontslag moeten nemen en uh, loopt er nogal depressief bij de laatste tijd, nu iedereen hem heeft laten vallen. We hebben een interview met hem klaar liggen, dat hoort u straks. Daar kijken we met z'n allen nu al naar uit. En uh, ja, misschien moeten we toch wel even van het pad van de politiek afgaan en ja, een meer luchtig pad opzoeken, namelijk dat van de media, want daar is ook de voorbije maand heel wat verschoven, hè? Ja, zeker op het uh, radiovlak, want uh, Radiocontact Vlaanderen stopt op 31 december met uh, de live uitzendingen. Ze blijven nog wel non-stop uitzendingen verzorgen, maar uh, god, wat is de reden? In de huidige economische toestand raken we met onze doelgroep niet meer vooruit, zegt topman Francis Lemaire. Het is dus dus de schuld van de doelgroep. Van de Johnnies dus. O, onder meer, inderdaad. Oké. Okay. Ja, en dan springen we naar een andere radiofijn. Nog altijd geen radio, maar wat een radio moet worden, maar toch met een heel vreemde naam. Want Eminem, niet de zanger, nog de snoepjes, maar de nieuwe radiozender van VRT zo maar. Eminem. Ja, die heet effectief Eminem. En uh, die heeft dan toch een akkoord bereikt met snoepfabrikant Mars. En blijkbaar is ook uh, het misverstand met het gelijknamige meubelbedrijf uit Temse helemaal opgelost. Oké, okay, en uh, die radiosender M&M gaan dus van start op 5 januari. Maar die willen niet de zoveelste radio in dagsvlieg zijn. Nee, ze dus willen tamelijk speciaal zijn. En hoe willen ze dit bereiken? Ja, wel, het wordt 5 januari tenminste als Radio Donna uh, tijdig klaargeraakt met hun top 5000. Nu, ze hebben inderdaad een heel nieuwe doelgroep gevonden. En dat uit zich ook in het zeer mooie logo dat zij gemaakt hebben. Zoals uh, Greet Santie uh, terecht opmerkt. M&M wil anders zijn dan de anderen. En net dat beetje meer uitdagen en prikkelen. Uh, en dat willen ze ook laten zien in de logo. Dus het zijn geen statische lettertjes op een rij, maar dynamische karakters met opvallende kleuren. De ster bovenaan, het logo, maakt het geheel compleet. En dat is dus de muziek, de programma's en onze luisteraars. En die schitteren bij M&M net iets meer dan elders. Nu ja, er is natuurlijk nog geen zender, laat staan luisteraars, maar dat is uiteindelijk maar een detail. Ze schitteren tenminste meer dan elders. Goed, en na al dit gepraat over vet snoepjes en oude koeien begin ik toch wel honger te krijgen. Dus ik stel voor dat we het hierbij laten. streden interviewtechnieken wij interviewden graaf Morris Lippens, icoon van de Brusselse en Belgische Haute Finance, op het terras van Centrum de Meeuw, het Centrum voor Ingestorte Zakenlui. We blikken terug op de rijkgevulde carrière van deze licentiaat Rechten, hij haalde ook een MBA aan Harvard, en we hebben het over het debakkelen bij Fortis en de aankoop van ABN Amro. Wij selecteerden ook de meest pertinente uitspraken van Nelly Kroes, de assertieve Nederlandse die al enkele jaren de onkreukbare Europese commissaris voor de medediening is. En en onze premier en Morris Lippes al ferm van antwoord heeft gediend. Een selectie, daarna hoort u het interview met Morris Lippes. Flart. Slacht. Vlart. Nou, toevallig ben ik ook lid van de Raad voor Natuurbeheer sinds 1994. En die Lippes maakt een flater van je welste in zijn zwingebiedje in Knokkenheist. Dat die maar eens naar het welzijn van de eendjes kijkt in de plaats van godsam, altijd maar te zitten liegen. Uitspraak. Ik laat mijn toekomst voorspellen door Simon Suiker, ja. Nou en? Als hij gelijk heeft... ...hij had toch voorspeld dat meneer Lupper zou gaan liegen? En liegen heeft hij gedaan, toch? Uitspraak. Ah, is graaf? Jullie meneer Luppes, nou en wat dan nog? Ik ben ridder in de orde van de Nederlandse Leeuwen sinds 26 oktober 81. Groot officier in de orde van Oranje Nassau sinds 20 november 89. En ik heb een legpenning met oorkonde van de vereniging Kust- en Oeverwerken. heeft hij dat, jullie meneer Luppes? Ik dacht het niet, hè? Ik dacht het niet. Standpunt nou, die graaf Lupus is een leugenaar. Ja, en jullie premiële termen ook ja. Die kwajongen heeft nog veel te leren. Hoe oud is dat jongetje? 65, die heeft nog veel te leren. Omstreden interviewtechnieken. Alles even uh, buiten zitten over het gas met neus halen nou, tafeltjes uh, genoeg hè? Zie je goed voor u oh, uh. Uh. u rookt ja ik ben sinds kort terug begonnen met roken emoties van de laatste weken en maanden weegt zwaar door uh. ja goed als u weer klaar bent dan ja uh, uh. Vraag maar op. Eens kijken, hè. Tja, mevrouw Kroes, uh, die is de laatste weken uh, in het nieuws geweest. En ze was uh, vrij hard zien haar oordeel over, geloof ik. Ja, ach, uh, we moeten dat relativeren. Dat, dat mens is reeds twee keer getrouwd geweest met de vorjaals Willem Smit en Bram Peper. De namen alleen al. Die mevrouw in kwestie is, denk ik, een beetje bevooroordeeld als het aankomt op mensen van het sterke geslacht. Even naar het Fortis-debakkelen. Wat is er nu precies misgelopen met die overname van ABN Amro? A priori kon er niks mislopen. A priori kon er helemaal niks mislopen. We waren met drie, de Nederlanders waren alleen. Bon, een prooi voor de kat, paf. Bon, er was financiering en er was prefinanciering. Er was kapitaalsverhoging. We waren gereed en de Nederlanders waren er niet op voorzien. Tjak, we hebben ze gepakt. Bon, wat is er misgelopen? Nederland was een opportuniteit. Een kans die we moesten pakken. Het is maar doordat, en ik herhaal, het is maar doordat de producten van de Amerikaanse hypotheekmarkt, die verkocht werden met een te hoog risico, en dan door het ineens storten van die hypotheekmarkt en de producten die verpakt werden maar doorverkocht werden en herverpakt en opnieuw doorverkocht werden en dat de ratingbureaus hun job niet doen en doordat de Europese banken vatbaar waren voor de hoge winsten natuurlijk maar niet zonder risico, natuurlijk het waren herverpakte producten risicoproducten met een goede rating, maar ratingbureaus hebben hun job niet gedaan en het is niet, en ik herhaal, het is niet. We hadden ABN AMRO kunnen betalen op termijn. Maar we zijn het slachtoffer van de hypotheekcrisis. Ce n'est plus un drame hypothétique. C'est een drame hypothécaire. Dat is het drama van Fortis. Nou, dat is glashelder. U zegt dat u ingestort bent, maar u ziet er vrij gezond uit eigenlijk. En u heeft nog altijd die jongensachtige schalkse blik. Le regard détrompe l'esprit, mon vieux. Maar u heeft gelijk. Ik ben in goede vorm. Golf ook meer dan vroeger. Niet de mini-golf in Knokkenhuis en pour le petit tourist, maar de vrai golf, hein? Krijgt u lekker eten hier in het uh, centrum? Ik zal u een geheim vertellen. In de zomer ben ik de 65 gepasseerd en ik heb er eigenlijk genoeg van. Kleine Jan in de straat, een man met een pet. Allemaal gaan ze op hun 65ste op pensioen. Ah wel, ik wil ook op mijn 65ste op pensioen. Dat is één. Een... Bon. Waarom zei ik u dat nu? Help mij even. Wel de vraag was of u lekker eten krijgt hier in het uh, centrum. Voilà, juste, ah wel bon. Waar was ik? In mijn jour de gloire die geduurd hebben tot het laatste moment, ik beklemd toen tot het laatste moment, ging ik elke middag, soms s'avonds, in de week, in het weekend, eten met wat ze noemen contacten, netwerken, bedrijfsleiders, politiciens, zeevrijers, bon, altijd een chic diner, hoesters, gerookte zalm, maar allemaal ingevroren bol, die in de vismijn bij knokken veel lekkerder is. Maar over het algemeen, over het algemeen, eet ik het liefst boerenkost. Zoals deze middag in het zottenhuis, het centrum zoals u dat zo beleefd zegt, meneer de journalist. Een stuk vlees met patatjes en worteltjes en erpjes. Ja, uh, wat zijn erpjes? Eh, uh, ja... Erbtjes, dat zijn van die groene bolletjes, precies, peperbolletjes, maar dan veel zachter van smaak. Men kan het eten bijvoorbeeld met zacht worteltjes. Dat is duidelijk. Gaat u verder? Nou ah, wel ja, wat wilt u eten daarna? Was er pudding of een appel? Mijn dokter zegt, u eet een appel, ik eet pudding. Dat peert mijn karakter en ook mijn carrière, mag ik wel zeggen. Uh, excuseer dat ik u uh, onderbreek, maar wat is pudding precies? Ah, goed dat u mij onderbreekt, want uh, ik ben graag klaar en duidelijk. Ook voor uw lezers, enfin, uh, u werkt voor de radio, uw luisteraars. Sommige van die oudere luisteraars zullen dat nog kennen als pap. In de oorlogsjaren heb ik veel pap gegeten. Op zondag pap met worst. De rest van de week was het gewone pap. Maar die moderne pudding, dat is ook gele pap. Maar zoeter, veel geler. We kunnen dat eten met muizenstrontjes. Of natuur, dat is zonder iets bij. echt gezegd op de trein Natuur is zonder iets bij Wat? Jawel natuur. Natuur is zonder iets erbij. Ah, zo bedoel je. Er staat echt niks in de libels, hè? Ik heb dat eigenlijk nooit gevonden. Ja, nee, ik ook niet, maar ik vind het ik vind eigenlijk nog wel tof om te lezen. Ja, ik ook wel soms. Maar pff, nu staat er echt niks in. Nee? Oh, ja, wel oh, een paar dingen, maar echt niet veel, zo. Dat is wel stom. Ja. Kost dat eigenlijk veel? Pff, ik weet dat niet, ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Ik eigenlijk ook niet. Maar pff, het is wel duur en eigenlijk staat er niks in, hè? Dat is echt stom. Ik zit hier. Waar zit jij nu? Maar, wacht, zit u. Maar waarom zit jij niet in de derde wagon? Maar, shist, stil, ik zit in de derde wagon. Maar nee, dat is niet waar. Maar, ja, jawel, het is hier de derde wagon. Ga maar zitten. Hier is niet de derde wagon, hoor. Nee, nee. Ja, ja, ja wel. het is hier wel de derde wagon. Maar, allee, dat is niet erg. Uh, ik heb je zien instappen en we hebben elkaar gevonden. Maar je kunt mij niet hebben zien instappen, want ik ben ingestapt in de derde wagon. Ja, ja. Het is zeker niet de derde wagon. Mm -hmm. Allee, heb je alles mee? Ja, ja, in de zak. We zullen straks wel kijken. Nee, nee, nee, nee, laat eens zien. Maar doe anders misschien even je jas uit. Maar waarom heb jij nu die zak meegepakt? Allee, wacht, geef uw jas maar. Geef die tas nu eens. Ja, ja, wacht. Allee, waar zit mijn grief? Allee, pas op, je doet alles doorheen. Laat mij anders eens zoeken. Ja, leg je mijn jas nu weg? Of, of hoe zit het? En, ah... En, oh, alles is altijd zo ingewikkeld bij u. En toch zit ik in de derde wagon. Begin niet, hè. Natuur, dat is zonder iets bij. hè? Ah, wel, natuur. Natuur, dat is zonder iets bij. Door! Kerk en leven. Er is een kinneke geboren op aard door het Radio Scorpio-Koor, voor het kerstdiner. Er is een kindje geboren op aard, er is een kindje geboren op aard, kwam op de aarde voor ons allemaal, Kom kwam op de aarde voor, voor ons allemaal. Kolommetje! Er heerst een ongelooflijke malaise in het medialandschap in Vlaanderen. Er wordt zwaar gesnoeid in de commerciële en de openbare omroep en ook bij de krantenredacties staan heel veel banen op de tocht. Wij kunnen niet anders dan dit te betreuren. En toch. Om één ding zijn we alvast blij. De openbare omroep lijkt zijn missie om het cement van de samenleving te zijn toch een beetje te hebben afgezwakt. Waar we al lang op hoopten, is eindelijk gebeurd. Fata Morgana, dat onding ter bevordering van de samenlevingsopbouw, komt volgende zomer niet meer terug. En als het aan ons ligt, nooit meer. Dit en soortgelijke tv-programma's negeren gewoon wat de simpele ingrediënten zijn die de tv zo'n groot medium maakt. De televisie is het kloppende hart en de bloedende ziel van onze tijd. Het is genot en zinbrenger in ons uitermate eenzaam bestaan. TV is eenzaamheid, en dat is dan ook wat van de tv zo'n superieur medium maakt voor onze tijd. Het genot om op een compleet unieke, maar toch eenvoudige en voor iedereen bereikbare manier ons leven vorm te geven. Het flanerende zappen langs de informatiestromen van de tijd. Instant input. Het internet zal nooit meer zijn dan een elitaire bibliotheek vol pulp. Pulp mag, maar wij willen het zien stromen, en liefst alleen. Met familie willen we het nog wel delen, hoewel wij voorstander zijn van de 1.2 televisies per familielied, die volgens ons het minimum minimorum zijn voor een gelukkig bestaan. Maar met vrienden een tv-avond houden, dat, dat is zonde. Niet omdat die vrienden meer van je zouden mogen wachten dan wat een tv kan bieden, maar het omgekeerde, die vrienden kunnen nooit tippen aan de tv. En daarom zijn we zo blij dat Fata Morgana van het scherm verdwijnt. Geen grotere gruwel denkbaar dan wanneer je rustig je tijd zit af te wachten, plots iemand voor je verschijnt die zegt wat je zou moeten gaan doen om je tijd en je leven zinvol in te vullen. Daarom hebben we ook zo'n hekel aan de rode knop. Ik kies wanneer ik het wil, maar wanneer zo'n rode knop mij verplicht tot een keuze, heb ik zin om weer gewoon op de antenne te gaan. Maar dat kan helaas niet meer. De antennes zijn nu allemaal voorbestemd voor gsm-frequenties en daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar wat ik wil is duidelijk, rustig en in alle eenzaamheid het moment afwachten tot ik slapen kan gaan met de televisie als mijn volgende vriend en compagnon in de zinloze en hemeltergende banale uren van mijn bestaan. Er is een kindje geboren op aard door het Radio Scorpio-koor na het kerstdiner. Dat pappert een panneke, het ja, maakt, maakt zich niet vuil. Dat pappert ja, ja, geen een panneke, het maakt ja, zich niet vuil. Viel op de aarde en dat er geen baal. Viel op de aarde en dat geen baal. Dat worstelt een panneke, het maakt zich niet vuil. Dat, dat ja, worstelt een panneke, het ja, maakt zich niet vuil. op de ja. Hey. <coughs> Vakblad analyse. Hallo, ben er klaar voor hè? We citeren uit flyer 50 1478 van 9 december 2008, pagina 56. Hij en zijn lijf. Ja, je hebt maar één lichaam, hè? dus dan kun je er maar beter tevreden over zijn, hè? Ik zou niet willen ruilen met iemand anders. Het meest tevreden ben ik over mijn buik, hè? niet gespierd, maar wel plat. En zacht. Ik heb een beetje een vreemde fantasie. Ik zou graag in seks hebben in een kamer bomvol isomo-schuimpjes. Elkaar in zo'n witte massa zoeken, dat lijkt me fantastisch. En aan de rand kun je ook lekker zacht liggen. Hè. En een extra large exemplaar, dat lijkt me niet handig. Daarom ben ik blij met de middelmatige grootte van mijn penis. Zijn vorm is vrij uniek en maakt een bocht naar links. <middels> Yeah. in anxious Natuur, dat is uh, zonder iets bij. Hè? Wat? Hè? Eh, wel, natuur. Natuur, dat is zonder iets bij. Oh, zo bedoelde. Scorpio, in 1979. Vorige week hadden wij Thea Beckman in uh, de rubriek van 1979. Weet je nog? Ja, ja. ja. De... Ik herinner dat. Oh ja, weet je uh, wat ik nu in de krant gelezen heb? Dat was... Uh, Hedos, ze heeft dan verteld over uh, Kruistocht in en zo, en dat is verfilmd, en dit en dat. Uh, nu is ze blij eens een musical van gemaakt. Maar een ja. musical of wat? Ja. ik weet niet of dat uh, de proper versie is, of dan de... Of dan dat van dat jeugdboek, maar uh, moet je ze misschien gaan zien, hè. Maar dat is nu echt ongelooflijk, hè. Dat kan nu geen toeval zijn, we er vorige maand nog over gehad. Uh, nee, nee, dat is een musical. Toeval bestaat niet. Nee, Maar hey, ik heb mijn uh, heb zin in. Ik kreeg in 1979. Ik ben zo eens heel uh, mijn archief gaan uitmisten. En uh, weet je wat ik nog gevonden heb? Vertel eens. Ah, ik heb uh, het allereerste kinderprogramma van Scorpio... Uh, heb ik nog gevonden, er is een tapeje De mensen denken, uh, treuzelradio Maar uh, het allereerste kinderprogramma Dat was Tante Herrie, hè? Tante Tant Herrie, ja, tante, weet je nog? Tante, tante Herrie nu, Ik heb, uh, ik heb even een mensje gevonden, maar ik wil echt uh, De komende weken nog eens een keer gaan zoeken in mijn dozen of dat ik er nog niet vind Denk, Dat was een van deze aflevering uh, Tante Herrie, het staat klaar normaal je hebt veel dozen, hè. Ik heb heel veel dozen, dat ja. is zo. Maar uh, wel je dan ook actief doen, hè. Je hebt heel veel dozen. Ja, kassen te vol, man. Ja. Ja, echt dozen, man, dat kun je je niet voorstellen. Zoveel dozen dat je hebt. Ik bedoel, allee, je kunt nu allee, een beetje dozen hebben, maar allee, sommige mensen als ze oud zijn, die hebben dan veel dozen. Maar je hebt echt nog meer dozen. Maar weet je wat mijn probleem is? Ik krijg... Ik kan niks wegdoen, hè. Ja. Ik, en en ik, ben daar, ik ben daar uiteindelijk wel blij mee, zo, want... Oh, uiteindelijk, uh, ik weet niet wat jij de hele dag doet, maar ik zit dan in mijn dozen te zoeken. En uh, ah, ik, ik haal er iets uit en dat is direct van ah, herinneringen komen boven. Hè. Uh, 1979 was, was zo'n schone een tijd. En ik heb dus eigenlijk gewoon mijn geheugen dat zit in die dozen. Hè. Want ja. uh, voor de rest weet ik daar niet veel meer van, maar dat komt dan terug boven. Hè. Zo, ik zag een cassette van ah, Tante Herrie en ik was, ik was vertrokken. Hè. Kunnen wij eens naar die N tape luisteren, want ik heb die meegepakt. Ik heb er stof afgedaan ja. en al. Hè. Tante Herrie uit de oude doos. 1979, o, ja. alsjeblieft. Dag, lieve kinderen. Dag, Tante Herrie. Lieve kinderen, ik ben echt blij dat jullie vandaag willen meewerken aan mijn nieuwe kinderprogramma. Schatjes. Gaan we al het eerste liedje zingen voor Tante Harry? Ja, Tante Harry. Tante Tante Harry, we zien je zo graag, we zien je zo graag. Tante Tante Harry, je bent de mooiste, de liefste van Dankjewel, Dank lieve kinderen. Jullie maken me zo blij. Gaan we een ander liedje zingen voor Tante Harry? Ja, Tante Harry. Tante, tante Harry is zo leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Tante Herrie is zo mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Tante Harry is zo slim, slim, slim, slim, slim, slim. slim, slim. Tante Herrie is zo... Ja? Uh, ik weet niks. Zo, je weet niks. Imke, wil je even het pandopnemertje zetten? Oké, okay, tante Harry. Tante Herrie. Maar gewoon je weet niks. Kom eens hier. Kom eens hier. Je weet niks. Er zijn toch nog wel mooie dingen te zeggen over Tante Harry. En dat is geen leuke dingen te zeggen over Tante Harry. Hé? Handen mijn ogen uit. En tot volgende week. En zorg maar dat je iets moois te zeggen hebt over Tante Harry. Kom, hier, kinderen. Wij gaan ondertussen nog een leuk liedje zingen: Tante, Tante Harry. Van dat, dat was één stukje. Het is een kort stukje. Ik wil er, oh ja, er, er staan nog veel meer uh, opnames van ze. Ik hoop dat ik die uh, nog eens ga terugvinden. Ik heb een maand de tijd, hè. Uit die andere doos. Uit mijn, ja, mijn andere dozen. Uh. Ik weet niet, ik uh, ben nooit echt goed geweest in klassement. Maar, uh, maar ik zal dat wel terugvinden. Uh, nu kwam erop. Alleen, dat, dat was echt één van de figuren toen, hè. Dat, dat echt... Rondliep op de redactie, als die binnenkwam, uh, Tante Herrie, gewist direct wie dat, dat was, en die stond daar. Hè. En ook zo'n meisje, dat was, dat was uh, Marianne, hebben we hebben ze vorige maand nog gedraaid? Marianne van Marianne Lafayette, van. Ja, na na na na. ja, je, ja uh, hoe ging het weer, uh, Marianne Lafayette? Uh, non, non. Je, je, je nera... dois je allé, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, bon dat, bon uh, ja, well, dat was. bonsoiré. Alleen dat was haar eerste hitsingeltje eigenlijk ik weet nog, wij geloofden daar echt in, hè? dus dat was allee, die had het boekenprogramma en zo en daarmee dat veel mensen zeiden van, ja, die wordt gedraaid op Scorpio omdat die boekenprogramma heeft maar uh, muzikaal had hij echt wel veel in naar mars en uh, ik weet nog ik, uh, ik ben met Marian dan, uh, die was op de redactie en die vroeg van ja ik weet niet of dat mijn een singeltje gedraaid wordt en zo. Weet je, hè? we hebben die dan meegepakt naar de muziekredactie de muziekredactie, dat was uh, de Marcel was daar toen aan het hoofd ken je dat Marcel nog? nee, nee was dat dan zijn echte naam, Marcel, of was dat, dat hij altijd het? een Marcelke droeg? Want die, ik herinner mij wel zo een die altijd een Marcelke droeg, maar of dat hij nu Marcel noemde, of dat hij nu Frank of Louis of alle, Johnny, maakt me niet uit, maar ja. al, al, al, al, ja, ja, er liep er wel zo een rond met Marcelke. Want, ja. want ik herinner mij nog één keer, en hij had dan, alle, dat vond ik wel cool, hij had dan zo Marcel. Op <laughs> zijn Marcel, Marcel ik gelaten zetten, maar dat was echt zelf een kunstenaar in de Marcel. Ja. Ja, ik maar weet inderdaad was... niet of dat zijn een echte naam was. Maar dat was een dienen dan. Ja, ja, ja, ja. We, ja. Hebben die echt, uh, we hebben die serieus gescreend en, uh, en die is er als beste uitgekomen. Hè. Uh, dat was, allee, als de Marcel iets, iets draaide, dat, dat ging direct de wereld rond. Hè. Mm. Dat, waren, dat was de specialist in huis, hè. Nu, um, ik, ik weet nog, ik heb dat speciaal opgenomen. Ik heb tegen Marian gezegd, hè, als je uh, op schurpo gedraaid wordt, zit bij de Marcel, dan zit dat goed, hè. Dus uh, gaan zoeken dan naar uh, de Marcel in de kelder. En uh, een effectieve. Ik heb dat tapeje nog teruggevonden. Um, kunnen wij daar naar luisteren? De muziekredactie, dat was de, de demo-rubriek toen. demo-redactie ja. van 1979. We gaan eens luisteren, ja. hè. Uit de kelder van Marianne Lafayette. Voilà, we gaan dus nu echt naar het 8 dus uh, ah, de min 1. Yeah. Ah, ja. uh, dus we hebben de lift in het gebouw, alle moderne voorzieningen. Uh, het is een nieuw gebouw, hè, pas op. We hebben heel de kelderverdieping uh, gerealiseerd. Ah. Uh, ah. like, uh, als je één radio moet hebben, dan, dan is het Scorpio. van voilà, we zijn er al, de min 1 dat is te even zoeken, hè. Ja. Uh, het is groot, hè. Wacht. Ik even het licht aan doen. <laughs> oké. Okay. Uh, oh, well, uh, dacht, mevrouw, we wel, eerst onthaal. je mevrouw, wij zoeken de, de muziekredactie, eigenlijk. De wat, hè? De, de muziekredactie van Radio Scorpio. De, uh, de muziek, ah, de oké. muziekredactie. Ja, dat is kinder de gang door. Helemaal naar links, op het einde, ja. in de hoek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, je ziet, we hebben we onthalen al hè. Uh, ik ga even met ja. een post echt, uh, Ja iedereen heeft een aparte drie. Ja, ja, ja, ja maar dat is, dat is goed voorzien. We zijn hier toch maar een man of tweehonderd dat die geweekt. Um, Chique. Ja. Dus, ja Oké, okay, er is nu niet veel, maar, uh, mm -hmm. maar je merkt, alleen we Dat uh, ja. stroomt hier binnen. Er daar is daarom hebben we een hele administratie. Kijk, daar zijn allemaal bureaus van achter. van um, door. Het was op tijd de links, dacht ik, hè. Uh, je ziet, hier zijn er vooruit dus als ze allemaal uitgepakt worden, uh, voilà. Uh, dus als er persconferenties zijn ofzo, weer uh, heel veel ruimte. Uh, ja, ja. Even vragen, misschien moet ik zeggen, muziekredactie, dat is terug, zeker, hè? de andere kant, ja, precies, maar uh, is niet dat je het niet wist, hè, maar dan, dan het uh, alles is gezien, hè? en uh, voilà, hier de muziekredactie, hè? voilà, uh, goeiedag, uh, Marcel we're is we're zeker, zeker, dag Marcel, uh, Marcel Verbeek, ja. Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ik weet niet of dat, uh, of dat u herkent, dat is, um, ja, ja, nee, nee, ja. Marianne uh, Lafayette. Ja, voilà. Dus uh, Marianne Feiten eigenlijk. Je kent ze misschien van, van boekenprogramma? Nee, nee. Uh, ja, nee. Ze heeft, ze heeft we hebben ja, een demo uh, uitgebracht. En het ja. is eigenlijk om te vragen of je hem gekregen had. <kwijnt> ze heeft die opgestuurd blijkbaar. Dus uh, we gaan eens kijken. Uh, dat is een heel uh, systeem in de fichebak dat wij hebben. Pas op, dat ziet het goed ineens. Hè. Dus, uh, Hoe was de naam? Marianne Lafayette. Ja, dat, uh, dat is een artisan. Dat, dat is echt goed gevonden. Hè. De mensen weten hey, dat is feestmuziek. Ze die hebben ja. hier een bonkere puk en zo. Dat is echt iets anders. Ja, dat gaat zeker. Dus uh, ja. je gaat die hoes direct herkennen. Die is speciaal gemaakt in Frankrijk. fluo kleurtjes. Ja, Rian Lafet, nee, nee. nee, nee, maar nee, dat nee. Moet een, nee uh, Hij gaat dat vinden zo, nee. je, dat is uh, dan Marcel. Ah, hier. Voilà, voilà, voilà. Inderdaad. Die net is Het is een schoon hoes Wat vonden van de hoes? Dat springt eruit ja, hè? Dat, ja, dat is goed hè? Speciaal, ja, speciaal We hebben er speciaal ervoor gemaakt hè? He? Heb je dat al geluisterd? Um, ja, ja dat is iets speciaal Het is, uh, het is speciaal. goed he man, is, eh, ja, ja, het, oh, je moet rekenen als uh, Marcel speciaal zegt dan niet speciaal Hij ja, uh, zegt dan niet volleder wat hè? want uh, er zijn heel veel groepen die zich speciaal noemen, en dat is dan niet, niet speciaal hè? Ja, goedendag Ja, um, ja uh, wat vond je ervan? Het was goed hè? Ik vond ja. het speciaal ja, ja, Dus dat, ga, dat gaat hier zeker gedraaid worden um, ja. is het al gedraaid geweest? Het uh, is nog niet gedraaid nee. geweest. Ja, dus, uh, dus, spellen, dus dat is de Marcelle, ja. die kiest echt het juiste moment om het dan ja. uh, in de water ah ja, te draaien. Oh, ah ja, uh, uh, ja, dus is. er nu zo'n beetje veel aanbod, he, dan, dan zie je de bos de bomen niet meer. En dan, dus uh, als we dat draaien, dan sturen we ook dan een brief. Krijgen ze een brief ook? Ja. Uh, ja, ja, ja. Dan sturen we een brief van de gedraaid wordt. Ja, ja, ja. Zie je dus, zoiets dat je krijgt? Uh, nieuw Nouwer, ik en een uh, briefkopje van ja. Scorpio. Ja, dus we zijn nu echt een paar maanden ja. bezig hè. En, uh, en dat is al een nieuw logo en al, dus mag je je al het niet lezen en, als je dat en, wilt, dat eh, is niet een brief aan, aan de gehacht, hè. heer zoiets over straten nou, bijvoorbeeld eh, yeah. dan zeggen ze, eh, de democrat heeft uw de demo cassette aan bekeken, beluisterd goed bevonden voor uitzending ah, ja, ja, dus zoiets ja, kan je ja. ook krijgen, ja, dan, ja, dan ja, zeggen ze zo ja. eh, die uitzending zal geschieden eh, dus dat gebeurt dan de eerstvolgende vrijdag van de maand mei, dat is volgende maand, week al eh. yeah. dus uh, 8 uur 20 in de voormiddag eh, gelieve uw kennissen en medegroeps Leden hiervan op de hoogte oh, te brengen. Ja, wel, ja. Zij kunnen dus inderdaad al uw contacten, hè, uw manager, euh, hè, dinges, contacten voor de dienst, kunnen je allemaal euh, informeren hè, en dan stemmen ze op. Dan de radio de ja, en dan ze ja, dan, ja, dan dat, hè? Ja, ja. En dan nadien, hoe is dat? Wat is dat, Marcel? Nadien is de cassette demo beschikbaar om weer afgehaald te worden dan kunnen een afspraak maken met het onthaal. Ja, totaal hebben we gezien en dan waren die vriendelijke mensen dan. Dat uh, is ja, dat is heel efficiënt. Hè. Dan, daar ja. kunnen dan uh, een afspraak mee maken en nu democraten ja. terugkomen ophalen. Ja, want het is al die dus scenario dat het gedraaid is, hè? Dus maar ga je, je geen zorgen maken dat is, uh, ja, want er wordt verschillende keren gedraaid en dan zegt dat is uh, sprangtime muziek hè wat ja. jij hier hebt in, in ander uh, als Marcel zegt het is speciaal ik <laughs> zeggen van zijn En wilde jij nog ook uh, Jacques Frize bijvoorbeeld hè Frize dat staat op ja dat is op één hè dat is de, heel goed ja, Jacques Frize ja. ja, uh, uh, uh, voilà. ah, sorry ik had even uh, de demos een beetje vallen maar uh, oh je zat echt wel, cool, wel goed so. gelanceerd in feite ja platter uh, ja. uh, zie uh, Marcel als hij één mensen die dat goed bijhoudt hè mm. dat is niet uh, hier gaan de demos niet verloren hè je ziet dat ook met die, met die brieven hè? om hoe veel tijd stuur je zo'n brieven rond? Elke week. Ja, ja we zien een keer. Ja. We gaan ja, ja. Vanaf, we gaan verder ja, eh dus ja, ja, okay, ja. ja, ja. We gaan een demo van boven leggen ja, ja. Is Dat hangt, goed. Hangt ja. En... ik kon het ja. passeren nog hè. Sorry. Ja. Oh, dat is goed hè. Sorry. Sorry, man. Ja. Voilà, hè. Of <laughs> vond je? Man? We gaan, het, is, het, is, het is een beetje groot hier, hè. Maar, ja. dat is een de raam. Als jij ooit eens een wending niet. Ja, dank me wel. Um, als die eten moet zijn, uh, dan is die gewoon een Voilà, Marielle Lafayette. En dat is dus nog goed gekomen. Hè. Die is effectief. Uh Alleen heeft hij in de charts gestaan, in een billboard uh, In Engeland En in Amerika heeft dat singeltje zelfs In de, in de top 50 gestaan uh, Bon soirée uh, dat, dat was een hit hè. En Ik heb hier het cassetje nog, nog liggen, de luisteraars kunnen dat niet zien Maar ik heb dat dus samen geklasseerd En uh, dan kwam uit een kartonnen doos Nog van de Marcel Die, heeft mij, die, die is er nu uit, uit de demoraat En uh, die heeft mij een kartonnen doos gegeven Die weet dat ik uh, nogal veel Met dingen bewaar in kartonnen dozen En uh, voilà dat was een tapeje van, uh, van Marelle Lafait, haar, haar, haar allereerste demo. En um, over dozen gesproken, hè, um, kende jij de dinges nog? De Puk? Ja, dat was in Deklozen. Jawel, ja, ja. Van Centraal. Van Centraal in Brussel, hè, maar die is, dan, uh, die is uiteindelijk naar Leuven gekomen. Ik weet niet hoe wij die ontdekt hebben, maar op een of andere manier moet hij zijn, uh, zijn demo ook eens een keer uh, bij Scorpio geraakt zijn. Dat, dat was misschien de Marcelse, want dat was echt een, een, een headhunter van de letteren eigenlijk. Hè. Die ging echt straat op, op zoek naar de goede muzikanten. En dat was effectief zo de, de Puk die uh, in het Centraal Station vooral ging, die hier rond hè. Die zo, uh, op de koer van het Centraal Station had hij altijd zo zijn handdoekje zijn en zijn washandje liggen te drogen op de chauffage. En dan hebben wij die eigenlijk een kans gegeven op Scorpio. Nou, wel, ja, op een of andere manier is daar dan een opname van gemaakt. Dat was niet al te goede kwaliteit, maar, uh, maar dat ja, schoeg wel aan. Hè. En was dat hier rond kerstmis zo Ja. ja, Want, ja. Hey, dat is echt een mooi, een mooi kerstverhaal ja, eigenlijk. Dat is ook zo. Hè. Dus, dat was eigenlijk gewoon het, het levensverhaal van de Puk. En uh, de Marcel die, uh, is niet op zijn ding gevallen. Hè? De, die wist gewoon wanneer hij die, die moest programmeren. Hè? Die had dat uh, in de zomer toegekregen, maar nee, nee, nee, dat is inderdaad in de eten geweest vlak voor Kerstmis en, uh, en dat is verkocht geweest. Hè, man. Ja. Dus uh, Scorpio heeft dat echt grijs gedraaid. Dat was eigenlijk zijn levensverhaal: van uh, ik ben Puk en, uh, en uh, wat was ik leef in een kartonnen doos in het Centraal Station en zo. Dat da was het dus helemaal, hè. Maar dat sloeg aan in die tijd, want er uh, waren sociaal bewogen dingen. En dan had uh, Jacques Frisé stond toen opeen in de charts. En, uh, en uh, Ik ben Puk, dat da was het echt, hè. Dat was zoiets tussen de, de verfijnde sociale kritiek van uh, Jacques Frisee en dan de, de pure rauwe punk, ja. Ja. Ik heb die, zijn nummer nog, nog, uh, nog gevonden, ook, hè, in, uh, in een van mijn kartonnen dozen. We gaan daar eens naar luisteren. Ik ben Puk. Ik ben Puk, ik leef in een kartonnen doos... Ik ben Puk, ik leef in een kartonloos, ik leef van bolet en van speculoos. ik leef van bolet en van spekeloos, ik leef op hand ik zie nooit de zon, ik leef op hand, ik zie nooit de zon. Ga naar de koor in Centraal Station. Nee, ik ben geen pendelaar. Nee, hij is geen pendelaar. Maar ik zie ze wel. Met hun kostuum en met hun actentas. kostuum komt net uit de was. Nee, ik ben geen pendelaar. Maar ik zie ze wel elke dag in kostuum en met hun achtertras. Geld op de bank en in hun kas. Nee, ik ben geen pendelaar. Nee, hij is geen pendelaar. Maar ik zie ze wel elke dag in kostuum en met hun achtertras. Geld op de bank, geld in een kas. Ik ben Puk, ik leef in een kartonnen doos. Hij is Puk en hij leeft in een kartonnen doos. Ik ben Puk, ik leef in een kartonnen doos. Ik leef van boerlet en van spekeloos. Ik leef van boerlet en van spekeloos. Ik leef op pijl, ik zie nooit de zon. Ik ga naar de Koer in Centraal Station. Nu, nee, ik ben geen pendelaar. Hé, nee, hij is geen pendelaar. Maar ik zie ze wel, elke dag. Met hun kostuum en hun geld. En hun tas met hun kostuum. Vers uit de was en een geld op de bank Een geld in de kas en een kostuum Vers van de was Nee, ik ben geen pendelaar Nee, jij is geen pendelaar Maar ik zie ze wel elke dag Met een kostuum, en geld en een tas. Een geld, een kostuum In een achterdas Nee, ik ben Geen pendelaar Nee, nee, hij is Geen pendelaar Ik ben Puk En ik leef in een kartonnen doos. Ik ben Puk En ik leef In een kartonnen doos. En ik leef van bolet En van spekeloos Ik leef in een kartonnadoos, ik leef in een, doos. in een leef In een leven, een doos. Nee, ik leef, ik ben Puk en ik leef in een kartonnadoos. Ik leef van bullet en van spekeloos Ik leef in een doos, in een kartonnadoos van karton. Natuur is zonder iets bij. Wat? Hè? Ah, wel natuur, natuur, er is zonder iets bij. Oh, zo bedoelde. De achtergrond, de achtergrond. De achtergrond, de achtergrond. De achtergrond, de achtergrond. De achtergrond. De achtergrond.